the rest. piepen aan het begin van de show. ja, moet er ook bij kunnen, natuurlijk. Op deze woensdagavond. Forever Young. Natuurlijk. Elfenville. Nou, een mooie dag. Eerste lentedag. Mm -hmm. Geweldig. Uh, je hoorde dus Forever Young. Wie zou dat niet willen zijn? Uh, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur en... wat hebben we zo al in de uitzending? Op middernacht, de late avond... Met Alfred Bokhuizen. Ga ik even met je bespreken. Straks een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over uh, grenzeloze liefde. Nou, dat is allemaal niet zo makkelijk hoor. We kijken wel eens naar Oienides Love... waarbij mensen uit de hele wereld naar Nederland worden gevlogen... om uh, zich te herenigen met hun geliefde. Ja, en dat is nog niet zo'n uh, makkelijk dingetje hoor. Zo, dat is echt best uh, ingewikkeld. En Han heeft daar zo zijn mening over. Je hoort het straks. We gaan ook praten over een theatergroep. We gaan een theatergroep bespreken die natuurlijk mooie dingen maakt. En dat is de theatergroep Pardon. Wat ze doen, dat hoor je hier zo meteen allemaal in de show. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij onze late avond. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry Still you don't regret a single day Ah, oh, girl. girl, girl When I think of all the times I've tried so hard to leave her She will turn to me and start to cry She promises the earth to me And I believe her After all this time I don't know why De late avond. No. Nick in haar stem hoorde je toch maar mooi even Olivia Newton-John hier in de late avond en uh, ze zong natuurlijk weer hopelessly devoted to you en dan voor de Beatles met girl. Straks over een minuut of vijf uh, de column van Han van der Horst minuut of vijf zes misschien wel. Hij gaat het hebben over het internationale huwelijk, de grenzeloze liefde. Dat gaat allemaal nog niet zo simpel en je hoort hem straks hier in de late avond. Dus stay tuned. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris blanc Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à vingt ans Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant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 Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs Cette fille au sein lourd Je n'imaginais pas que ma mère soit encore Si jolie en gris blanc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 Je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs. Quelle était avant 20 ans. Wil je reageren op de late avond mail dan naar studio at studio@delateavond.nl. Of ga naar de website www.delateavond.nl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 And the light that you shine can't be seen, baby. I can be.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 Prachtig toch? A Kiss from a Rose. Zijn prikkelende kussen. En die hoor je hier. In de late avond. En het vreselijk romantische nummer van Michel Sagdoul. In vier. au Vieux clair. Dat allemaal hier in de show. Tijd voor een heel interessant onderwerp. Eerst mijn collega Han van Horst. Dit is de nachtgedachte. Een kolom van Han van der Horst. Lieve mensen, u denkt in Nederland staan de grenzen wijd open. Het is kom maar binnen, kom maar binnen. In dat geval wens ik u van harte toe dat u de liefde van uw leven vindt buiten de Europese Unie. Probeer je dan maar eens met die partner van je in Nederland te vestigen. Dat wordt op vele manieren tegengewerkt en gesaboteerd. Een mooi voorbeeld daarvan brachten de collega's van Radio Raymond in de publiciteit. Ze maakten een reportage over Michael, die al twee jaar bankslaper is. Dat wil zeggen, iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats, die toch s' avonds nog wel ergens terecht kan. Hij heeft gewoon een behoorlijke baan, hij kan alleen met zijn salaris niet aan een woning komen. Dat zou wel lukken als een vrouw en kinderen uit Zuid-Afrika zich bij hem mochten voegen. Ze is hoog opgeleid en kan zelf ook een goed salaris verdienen. Dan komt een huurwoning in de vrije sector wel binnen bereik met twee van die salarissen. Dat hoop het stel tenminste. Om je liefdespartner naar Nederland te halen heb je voldoende huisvesting nodig en een vast inkomen, anders wordt een verblijfsvergunning niet verstrekt. Omgekeerd worden aan de partner ook hoge eisen gesteld. Die moet een inburgeringsexamen doen met de Nederlandse taal erbij. En dat wordt afgenomen in de Nederlandse ambassade waaronder het land van die partner valt. In veel gevallen betekent dat een enorme reis. Het examen wordt per computer afgenomen, is lastig te halen als je aangewezen bent op zelfstudie. Nederland is namelijk niet gediend van buitenlandse levenspartners, tenminste als ze niet uit overwegend blanke landen komen. Dat heeft Michael zijn problemen bezorgd. Dit saboteren van grensoverschrijdende relaties is al een jaar of dertig aan de gang. De bedoeling daarachter was officieel schijnhuwelijken te voorkomen. Ik trouw lekker met een Nederlander. Presto, ik ben binnen. Zodra ik het felbegeerde Nederlandse paspoort heb, vraag ik scheiding aan. Met een beetje geluk moet die domme Nederlander nog alimentatie betalen ook. Tegelijk wil de regering op deze manier gedwongen huwelijken voorkomen. Daarbij gaat de verdenking vooral uit naar Marokkanen. Het zou eens een andere minderheid wezen. Deze wantrouwige manier van denken heeft te maken met een typisch trekje van het Nederlands nationalisme. Wij denken dat we bewoners zijn van een klein kikkerlandje, maar we hebben de zaken wel beter voor elkaar dan in de rest van de wereld. Ook staan wij moreel op een hoger pijl. Daarom moeten we er heel erg voor waken dat anderen geen misbruik maken van onze goede inborst. De staat moet trouwhartige burgers beschermen tegen de verleidingen van het boze buitenland... waarbij lust en liefde een belangrijke plaats innemen. Hierdoor worden juist echte liefdes gesmoord... Het valt niet mee elkaar trouw te blijven als je allebei in een ander stuk van de wereld woont en je huwelijk zo zwaar wordt gesaboteerd en tegengewerkt. Dat houdt je eigenlijk alleen vol als aan beide kanten van de grens hele families dat huwelijk consequent steunen. Daarom komen gearrangeerde huwelijken en gedwongen huwelijken juist wel tot stand, compleet met verblijfsvergunning in Nederland. Natuurlijk wordt er gezegd, als je zo verliefd bent, ga dan lekker naar het land van die ander. Dat lekker hoort er dan ook altijd bij. He, iedere racist zegt, dan ga je toch lekker naar je eigen land. Dat hoort namelijk ook bij het Nederlandse denken. Dat wij het partners moeilijk maken hierheen te komen, is volkomen normaal en gerechtvaardigd. Dat de Nederlandse partner zich vestigt bij de geliefde, dat is echter net zo vanzelfsprekend en normaal niemand ziet de paradox. In de praktijk gebeurt het natuurlijk ook. We moeten daarbij vooral denken aan goed opgeleide jonge mensen die we in Nederland hard nodig hebben om een geavanceerd bedrijfsleven op te bouwen, ondanks het feit dat de bevolking in zijn totaliteit enorm veroudert. Zulke jongeren kunnen overal terecht en ook nog voor behoorlijke salarissen. Dan is de keuze snel gemaakt. Je toont de middelvinger aan het vaderland en vertrekt voorgoed naar die geweldige stad van je geliefde. Met het mooie weer het hele jaar door en het uitzicht op de bergen. Nu ik hier toch over bezig ben, hetzelfde geldt natuurlijk voor jongvolwassen kinderen die nu noodgedwongen bij papa en mama op zolder wonen. Het is gezien de huidige woningnood in Nederland heel verstandig je als Europeaan te beschouwen. Je mag overal in de EU je vrij vestigen. En je mag ook werk aannemen. Taalproblemen. Die taal leer je wel vooral als je ter plekke de liefde van je leven tegenkomt. Verder is het een kwestie van calculeren. Wat zijn de kosten van het dagelijks levensonderhoud? Hoeveel procent van hun salaris zijn de autochtonen gemiddeld aan woonlasten kwijt? Hoeveel houd je dan over om van te leven? Ik zou het wel weten. En je kunt na een aantal jaren altijd terugkomen als de situatie in Nederland verbeterd is. Je bent burger van de EU, profiteer daarvan. En nu? Ma l'amore no. Ma l'amore no, l'amore mio non può. Perdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo prenderò, io lo dipenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore. Forse te lamentrai d'altre donne le carezze cercherai fai me e se tornerai già fiorito ogni bellezza troverai il me ma l'amore no l'amore mio non può dissolverti con l'oro dei capelli Finché viva sarà vivo in me solo per MUZIEK Guardando le rose fiorite stamani Io penso domani saranno appassite E tutte le cose son come le rose Che vivono un giorno, un'ora e non più Редактор cercherai ai me e se tornerai già fiori to' bellezza troverai il gre ma l'amore no l'amore mio non può dissolverti color oro dei capelli Lekker, toch? Ja, natuurlijk. En daarom in de show, Monique Kleban en Coco Zou samen in koel, lekker fris. Nou, een mooie warme dag, zou je kunnen zeggen, hier in de regio. Uh, verder hoorde je natuurlijk een nummer speciaal verzoek van Han van der Horst, want die vond het belangrijk om te laten horen, Eva Nova, maar la no, natuurlijk, want het was een ontkenning. Uh, straks gaan we praten over kunst, theaterkunst. En we gaan het hebben over theatergroep Pardon, wat doet deze groep? Het komt eraan over een minuut of zes, zeven hier bij De Late Avond. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen... Gaat straks nog allemaal gebeuren hoor dan slapen, althans als je niet moet werken natuurlijk vannacht. Prachtig nummer van Acta en de Munnik hier in de show en uh, het komt uit 1998. Brian Adams hoorde ervoor met Do I have to say the words? Nou, hoeft niet. Want dat doet Thera Cox in het volgende gesprek over een theatergezelschap. Theatergroep Pardon, we gaan kennis maken met Fee Verberg en Robin Caro. Ze zitten aan tafel, fijn dat jullie er zijn. Uh, meteen maar even naar de basis. Uh, wie zijn jullie en dan heb ik het over jullie achtergrond, je studie, je ervaringen en wat drijft jullie. Vee, nou, mijn naam is dus inderdaad Vee. Uh, ik kom uit Schiedam. Ik uh, woon hier heel dichtbij toevallig zelfs. Uh, dus we zijn lekker uh, met de benenwagen. En verder heb ik een uh, theateropleiding gedaan en daar ook nog uitbreiding op gedaan. Voor opleidingen voor musical theater ook, interdisciplinair performer. Eigenlijk van alles en nog wat uh, theatergericht. En verder ben ik uh, mezelf gaan leren om te fotograferen ook. Dus dat doe ik nu ook als werk. Robin, hoe zit het met jou? Ja, ik heb V ook op de MBO Theaterschool uh, leren kennen. Um, en daar hebben we eigenlijk een connectie gemaakt die nooit meer uh, los is geraakt. Daarnaast ben ik make-up artiest. Ik geef daar les in. Ik geef les in uh, theater, toneelspelen. En ik ben eigenlijk voornamelijk theatermaker en ook onze scenarist. Dus ik schrijf de teksten en uh, ik regisseer ze. En het klikte meteen. Ja, de theatergroep heet Pardon V. Afhankelijk van de intonatie uh, kan je daar een betekenis aan hechten. Zo van pardon mag ik even of uh, pardon dat ik besta. Uh, wat is jullie uh, connotatie? Nou, ja, Eigenlijk is die dus inderdaad zo vrij als dat je aangeeft. Het is op verschillende manieren. Het is elke keer met een voorstelling weer anders qua betekenis. Uh, dus het kan inderdaad zijn een pardon. Maar het kan ook zijn pardon. Het kan eigenlijk alle kanten op. Maar het is eigenlijk eruit ontstaan omdat wij uh, gewoon op willen komen voor de mensen die hun stem niet durven te verheffen soms. En ook gewoon voor onszelf om onze stem te verheffen. En te zeggen wat we willen zeggen, verhalen te delen zoals Robin mooi ook al zei. En dat is eigenlijk waar het hele... Pardon, wij willen ook even wat vertellen. Nou las ik over jullie en ik ga even citeren hoor. Jullie snijden gesprekken aan over oncomfortabele waarheden. Ja. Vertel Robin. Ja, oncomfortabele waarheden. Um, het kan soms best wel oncomfortabel zijn om het te hebben over ongelijke groepen in ons land. Uh, mensen die met een minderheid zijn. Uh, laten we zeggen feminisme, racisme, uh, homofobie. Eigenlijk alle meerderheden willen willen wij eigenlijk een soort... Ja, podium geven. En dat kan soms oncomfortabel zijn. Als iemand daar buiten valt, die kan zich misschien aangevallen voelen of denken, oh, draag ik nu bij aan het probleem. En die waarheden aansnijden is gewoon heel belangrijk. Nou, zoveel heel veel groepen al heel veel aandacht, maar mensen zijn gewoon heel verlegen. Absoluut. En dat is tegenwoordig een hele ongemakkelijke eigenschap. Ja. Uh, heb je ook dat soort mensen voor ogen? Zeker, zeker. In onze nieuwste voorstelling uh, gaat het inderdaad ook over een groep die gaat rebelleren uh, door te kiezen voor zichzelf. En dat kunnen ontzettend grote waar, waarheden zijn, zoals ik wil gaan zingen of ik wil een mega groot podium, maar dat kan ook zoiets simpel zijn als, nou, ik wil ervoor kiezen om eens mijn stem te laten horen. Mooi, sterk verhaal. En V, ik las ook jullie willen graag educatief zijn. Mm -hmm. Voor wie en is het nodig? Wij vinden zeker dat het nodig is. Je hoort best wel vaak dat er niet ook veel geld is... vanuit bijvoorbeeld scholen om naar theaters te gaan. Maar ik heb er zelf als kind zelf zoveel aan gehad... dat ik naar het theater ben geweest. Ook omdat ik veel meer open-minded ben geworden. En ja, gewoon mijn eigen een soort van onderzoek durf aan te gaan in deze wereld. En ik denk dat dat gewoon zo mooi iets is... voor iedereen op deze wereld om te hebben. En dat heb ik echt zelf gekregen vanuit het theater. Dat ik gun iedereen die ervaring. En wij willen dat dus ook doen... door middel van eigenlijk scholen uit te nodigen... om naar onze shows te komen kijken. We zijn ook al bij verschillende scholen... ook al geweest in de afgelopen tijd. En dat bevalt gewoon heel goed. Er ontstaan mooie gesprekken uit... En een, ja, een soort open blik voor mensen eigenlijk. Ja, dat is ook een vorm van educatie natuurlijk. En Robin, hoe trek je nou publiek aan voor wie jullie voorstellingen eigenlijk echt bedoeld zijn? Ja, je zegt wel voor iedereen, ja. maar sommige mensen hebben al die open blik. En juist diegenen die dat niet hebben, die wil je nou graag Absoluut. Ja, opvoeden. Nou, ja. opvoeden is een grote informeren. Nou, ja. <lacht> een inzicht geven. Inzicht geven, dat gegeven. moet ik zeggen. Ja, hoe trekken we dat publiek aan? Ja, ik moet zeggen eigenlijk ook door dingen zoals dit te doen. Dus bij jullie langs te komen... Um, door inderdaad in gesprek te gaan met verschillende organisaties... door mensen ook op te bellen van... hé, hey, kunnen we hier wat komen vertellen? Kijk, wij verwelkomen ons publiek... wat een verruimde blik heeft, absoluut altijd. Want die vinden het ook leuk om een avond gewoon geëntertaind te worden. Want dat is natuurlijk ook wat theater Tuurlijk. is. Ja. Maar daarnaast uh, verwelkomen we juist de mensen met een andere mening ook. Omdat daar haal je het goud vandaan. Om, om in gesprek te gaan met mensen die niet dezelfde mening delen als jij... is juist heel interessant. Ja. Ik zie ook dat jullie proactief daarin zijn. Scholen uitnodigen en dergelijke. Zeker. Waar kunnen we informatie over jullie vinden, Vee? Uh, op www.tgpardon.nl. Dat en... is onze website. Daar kan je heel veel informatie vinden. En anders onze Instagram. Daar staat ook heel veel op theatergroep Pardon. Dank jullie wel. Verhelderende kennismaking met Vee Verberg en Robin Karel van theatergroep Pardon. Dank je wel. Tot Dankjewel. middernacht, de late avond. Morning sun, love me warm and tender, dear. Love me so just as though I'm the only one. Kiss me warm and tender, dear. Kiss me strong, kiss me long till the end of time. Kiss me warm and tender, dear Let me know, tell me so Till the end of time I'm in heaven in your embrace See the glow of your angel face Heaven sings, heaven rings On your wings we will fly away We'll hey. Mooie antieken van Paul Anka, natuurlijk. Je hoorde van hem, love me warm and tender... aan het einde van deze aflevering van de late avond. Wat is de show snel gegaan, hè? Ongelooflijk. En we hebben nog één prachtig nummer voor je... en wat instrumentale muziek nog erachteraan. My tie. Uh, am I losing you forever? Dat is niet te hopen. Ik hoop dat je er morgen weer bij bent bij de late avond... want dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en mooie en interessante informatie. Dus luister dan vooral weer... Dank je dus voor je aandacht. Dank je voor je gezelschap. En uh, ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van De Late Avond. Ik wens je voor zometeen wel te rusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een goede wacht. En ik hoop dat je dan nog even de tijd hebt om onze website te bezoeken. www.delatenavond.nl Of onze socials X, Facebook uh, en LinkedIn. Dus daar vind je ons allemaal. Mooie nacht.